7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... forse kritiek op staatssecretaris Steven... pakt hij de hongerstakende asielzoekers wel aan. En miljoenen kilo's vis worden overboord gegooid door vissers... en dat gaat tegen alle afspraken in. Nu, het NOS Journaal, met Dorold Beggens.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 De president ligt nog meer onder vuur. Deze week werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie... op grote schaal telefoongegevens van journalisten van persbureau AP heeft verzameld. Waarom dat gebeurde is onduidelijk. De oppositie wil spoedoverleg met staatssecretaris Teve... over de situatie van honger- en dorststakers. Aanleiding is het bericht dat Teve een dorststaker uit Cameroen asiel verleende. Het gebeurde in de weken dat de Kamer sprak... over de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov.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 De onderzoekers kijken onder meer naar de acceptatie van het homohuwelijk... en de acceptatie van homoseksuele geaardheid bij een eigen kind. Het COC maakt zich toch zorgen onder meer over de situatie op scholen. Slechts 5% van de scholieren vindt dat jongeren op de middelbare school... openlijk homo kunnen zijn. De ruimtetelescoop Kepler is in de problemen gekomen. Door een defect aan twee stabilisatiewielen... kan de telescoop niet meer in positie blijven... Kepler werd in 2009 in de ruimte gebracht om planeten van andere zonnestelsels in beeld te brengen. Om zijn werk te kunnen doen heeft de telescoop tenminste drie van de vier stabilisatiewielen nodig. Chelsea heeft in Amsterdam Arena de finale van de Europa League gewonnen, ten koste van Benfica. Ivanovic maakte in de 93ste minuut de beslissende 2-1. Daarvoor hadden Torres voor Chelsea en Cardoso voor Benfica gescoord. Het is de eerste keer dat Chelsea de Europa League wint... De politie in Amsterdam arresteerde zo'n 60 mensen bij kleine rellen na de wedstrijd. Het weer, eerst in het noorden nog wat zon, geleidelijk raakt het overal bewolkt. Gaat het op steeds meer plaatsen regenen, het wordt vandaag zo'n 15 graden. Er staat weinig wind, alleen in het noorden waait een matige oostelijke wind. De komende dagen elke dag wat regen, met soms wat zon. Keersinformatie informatie bij de AWB. John Sahoka met onder meer een probleem op de A10. Ja, dat klopt inderdaad. Er zat een auto met pech in de Koentunnel op de oh, ja. rijbaan richting Den Haag. De Koentunnel is dan ook eh, op dit moment afgesloten. Verder een vrij normale spits. 18 kilometer in totaal. Wat een drukker dan normaal op de A7, A8 richting Amsterdam. Op de A7 staat 5 kilometer van kloopt Sandam. Vile loopt door op de A8. Daar staat ook 5 kilometer tussen Zaandijk en het Complein. John Sahoka bij de AWB, Dank je wel.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Kan je het eigenlijk nog bijvangst noemen als er miljoenen kilo's vis overboord worden gegooid? Sembla komt vanavond met een verhaal over grote Nederlandse vissers. U hoort zo dadelijk bij ons Greenpeace al even daarover. En staatssecretaris Steven zwicht niet voor druk. En het verlenen van een vergunning heeft. niks te maken met het feit dat hij honger en dorst heeft. Dat heeft te maken met iets anders in zijn dossier. Maar dat geloven PVV, D66 en SP niet gelijk. En ze willen daarom zo snel mogelijk een debat met de staatssecretaris. Aanleiding is die verblijfsvergunning die TV heeft gegeven... aan een 21-jarige asielzoeker uit Cameroen die een dorststaking hield. En dat gebeurde in de tijd dat de zaak Matov speelde. De Russische actievoerder pleegde zelfmoord... terwijl die onterecht in asieldetentie werd gehouden. En TV had het toen moeilijk in de Kamer. Nu ontkent de staatssecretaris dat er een verband is tussen deze twee zaken. De indruk kan ontstaan als je dat twee of drie dagen na het debat doet... rondom de heer of dat die indruk heel logisch kan zijn. Dat ja. snap ik wel, dat Nederland en politieke partijen zo denken. Nou, niet alleen politieke partijen, dus ook deze mensen die ja, hier... Ja, dat Stagen begrijp ik zijn. wel. Ik ja. begrijp wel dat die indruk ontstaat. Ja. Het is, maar het is niet zo. Dus, want u vraagt mij, heeft het er iets mee te maken? Het heeft er niks mee te maken. Daarom heb ik vandaag in de brief die ik naar de Kamer heb gestuurd... nog eens duidelijk gezegd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 Dat is nodig, zegt Teven. Uh, er zitten elke dag in Nederland uh, in gevangenissen en in detentiecentra... zitten mensen in isoleercellen. Dat komt elke dag voor. Dat is heel vervelend dat dat moet, maar dat gebeurt. Isoleercellen kunnen we mensen ook observeren. En dan kun je dus zien wat mensen doen. En dus als er twee mensen in een isolatiecel zitten, op dit moment... dan is dat om te bezien of die mensen iets zichzelf aandoen. En dan kun je dat goed in de gaten houden. En dat is om te zorgen dat mensen dus niet overlijden. En nou, u zult begrijpen, na dat debat over de heer Dolmatov... Ja. Dat dat, nog een, een dat, wij, dat dat een situatie was die ik graag niet opnieuw heb in Nederland. Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u heeft de staatssecretaris gehoord. U wilt een debat met hem over die toegewezen verblijfsvergunning. Maar zal het ook gaan over de omstandigheden in dit de detentiecentrum? Ja, uiteraard. Dat kun je niet los van elkaar zien. Nee. Uh, maar ik blijf voorop stellen dat ik er uh, enorm gelukkig mee kan zijn, uh, zou zijn als staatssecretaris twijfel kan wegnemen die wij voelen, of die ik in ieder geval voel, over die verblijfsvergunning uh, was een man uit Cameroen uh, aan die asielzoeker die uh, in, in dorststaking was gegaan. Want dat zou inderdaad betekenen dat er, uh, ja, dat, dat signaal dat nu eigenlijk richting andere verenigingen is uitgegaan, van uh, het heeft zin om uh, jezelf uit te hongeren, dat dat verdwijnt. Hmm. Heeft hij daarover niet uh, voldoende duidelijkheid gegeven... in de brief die hij heeft gestuurd naar de Kamer? Nee, absoluut niet. Er staat wel in, het is niet op die manier gegaan. Ja. Uh, maar de zaak heeft zeker mijn aandacht... omdat uh, ter, door de IND in de zaak van de man uit Kameroen. Een, uh, ja, eigenlijk een heel duidelijke beslissing lag. Daar is de IND ook bij gebleven op het moment dat een man in dorststaking ging. Ik neem aan dat toen het dossier er sowieso nog eens een keertje goed bij is uh, gepakt. Mm -hmm. um, en er was dus blijkbaar geen aanleiding om te zeggen: ja, dit is zo'n schijnend geval. We gaan uh, hier toch nog eens een keertje nee. een andere beslissing opnemen. Meer ja, kan het niet zijn dat uh, de IND terug is gekomen op dat besluit, dat er iets. Uh, gebleken is, misschien in het land van herkomst... of in de geschiedenis van uh, de asielzoeker... dat tot een ander oordeel heeft geleid? Nou ja, dat zou natuurlijk best mogelijk zijn geweest. Maar voor zover ik het heb begrepen is het zo geweest... dat de staatssecretaris gebruik heeft gemaakt... van zijn discretionaire bevoegdheid. Uh -huh. En dat is niet iets wat hij doet omdat de IND tegen hem zegt van... Dit is eigenlijk wel een, een, een geval waarbij we een verblijfsvergunning moeten verlenen. Dan zou de IMD dat zelf hebben gedaan uiteraard. Dus dit is de exclusieve bevoegdheid geweest van de staatssecretaris. Nou, nogmaals, het zou prima zijn als dat zo is geweest omdat deze man, omdat er een heel bijzondere uh, situatie was. Dat zou dan op dit moment een enorme, dat, dat is dan een terecht ver, verleende verblijfsvergunning. En dat zou ik op dit moment ook een enorme geruststelling vinden omdat... Dat het duidelijk niet als de lijn richting de andere. Maar ik weet het op dit moment nog niet. Oké. Okay. Mevrouw Gisthuis, u moet even ergens anders heen lopen... denk ik, met de mobiele telefoon. Want de, de, de lijn wordt steeds slechter. Een beetje, be, be, beetje draaien. Uh, misschien dat zou kunnen helpen. Uh, nu lezen we vanochtend in het uh, Nederlands Dagblad... de Raad van Kerken is geweest in het detentiecentrum in Rotterdam. En uh, die heeft er zware woorden over. Het Nederlands asielbeleid bijvoorbeeld is mensonwaardig. Op veel fronten vastgelopen. Het ontspoort... Wordt het tijd dat u daar misschien ook eens gaat kijken of uh, daar vragen over gaat stellen? Ja, zeker. Nee, wij zijn natuurlijk zelf uh, ook al in het detentiecentrum Rotterdam geweest. Dat is al een hele tijd, tijd geleden. Of een, een, een jaar geleden, nu ruim een jaar geleden. Naar aanleiding daarvan zijn er allerlei uh, acties ondernomen. We hebben met de staatssecretaris gedebatteerd. En dat was nou juist ook de kern van de zaak uh, Dolmatov. Het feit dat er zo vaak al door politieke partijen, maar ook door andere organisaties is gewezen op die schijnendheid. Op het feit dat mensen het ontzettend zwaar hebben als de, nou ja, zonder dat ze echt iets misdaan hebben in een uh, gevangenis. Worden gestopt. Dus ik kan me, ook al vind ik het een verschrikkelijk middel, honger en dorststaking, ik zag mensen zelf nooit willen aanmoedigen om daaraan te beginnen. Ik kan me van alles voorstellen bij de, de nood waarin zij verkeren en het feit dat ze dus iets aangrijpen om daar aandacht voor te vragen, dat snap ik heel erg goed. Hm. Snapt u dat ze in een isoleerstel uh, gestopt worden? Nou ja, om mensen, als het echt is omdat we, omdat mensen uh, zichzelf anders iets aandoen, uh, dan is dat uh, een, een, een verschrikkelijk middel. Dan is het een, ja, een, ik kan me voorstellen namelijk dat de geestelijke gesteldheid uh, van die mensen er niet uh, het niet bevordert. Precies. Precies, en daarom is het ook zo dat sinds de cijfers bekend werden over hoe vaak dat isoleren in detentie, in vreemdelingendetentie gebeurt, daar veel ophef over is geweest. De staatssecretaris heeft beloofd dat het gaat tot een minimum beperken. Uh -huh. En ik zou maar willen zeggen, ja, als je mensen opsluit, mensen die uh, eigenlijk niks misdaan hebben, ja dan is het niet zo gek om op een gegeven moment te moeten constateren dat het van kwaad tot erger wordt. Dus je sluit in eerste instantie op, dan moet je er allerlei maatregelen nog bij nemen om de veiligheid van hen en van het personeel in zo'n gevangenis te garanderen. Dus je moet ook gaan denken aan visitatie, aan een streng regime, et cetera, et cetera. Ja, je zou bijna kunnen zeggen van opsluiten uh, ga je van kwaad tot erger. En dat is ook een van de redenen waarom ik daar überhaupt uh, erg kritisch op ben. Goed. Sherry Gesthuizen van de SP. Dank voor de toelichting. Bijna kwart over zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Katwijkse reder Parlefiet en van der Plas gooit nog steeds miljoenen kilo's vis overboord. Een werknemer van het bedrijf zegt dat in het tv-programma Zembla. Hij zegt dat gevangen vis weggegooid wordt als die niet aan de verwachtingen voldoet. Want het bedrijf verkoopt de vis namelijk al voordat die wordt gevangen. Oud-directeur Kosten van het Europees Agentschap voor Visserijcontrole vertelt in het programma over de werkwijze van Parlefiet en van der Plas. Het lijkt er een beetje op, het hele verhaal van de klokkenluider... dat er dus het uh, bij Parlevliet dat, uh, de verkoopafdeling zegt uh, wat er dus gevist moet worden. Dat is een logica, ik heb al eerder gezegd... dus uh, de economische logica die staat haaks uh, op het beschermen van visbestanden. En wij hebben contact met uh, Pavel Klinkhamers van Greenpeace. Goedemorgen. Eind maart meldde een voormalig stuurman van het bedrijf zich al bij, uh, bij uw organisatie, bij Greenpeace. Is ja. er iets veranderd sinds die tijd, weet u dat? Uh, nee, zover uh, wij weten niet. We hebben contact gehad met de Duitse autoriteiten die het uitzoeken. En we hebben ook aangifte gedaan bij de Nederlandse autoriteiten, bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Uh, en men zegt dat men er druk mee bezig is, maar uh, we hebben nog geen concrete maatregelen gezien. En ook als je kijkt hoe er, wat er in Brussel wordt afgesproken om het visserijbeleid beter te maken, dan worden wij er niet echt heel vrolijk van. Er gebeurt veel te weinig. Hmm, maar meneer Klinker, er waren toch afspraken om die bijvangst ook te behouden en toch ook te verkopen? Anders gaat het toch maar dood. Ja, dat klopt. Uh, vooral ook het Europees parlement heeft er heel erg hard op gehamerd dat er niks meer uh, over boord gegooid mag, wo mag worden. Uh, de visserijministers, en dat zijn de mensen die ook onder druk gezet worden door dit soort grootschalige rederijen, uh, die zijn heel erg uh, benauwd om dit soort uh, beslissingen te nemen en die proberen het allemaal toch wat, uh, wat minder uh, ingrijpend te maken voor de vissers. Kunt u eens uh, aan mij uitleggen hoe dat in zijn werk gaat met zo'n supertroller? Want die grote vissers die, die uh, vis vangen... hoe komt het dat zij zoveel vis uiteindelijk overboord gooien? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, van dat soort hele grote schepen kunnen ook heel erg veel vis vangen. Uh, wanneer je in zo'n logboek kijkt, zie je wel dat er dagen zijn... dat ze misschien wel 400.000 kilo uh, vis in één haal ophalen. Zeg zo, die en en nemen gewoon een grote hap uit, uit de zee. Precies. En als ze dan, uh, dan vervolgens die vis... Aan boord brengen en kijken uh, of het wel of niet interessant is, uh, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld het vetgehalte niet, uh, niet, niet goed genoeg is en dat het daardoor de vis uh, minder opbrengt. Mm -hmm. En uh, dit zijn vissoorten die heel weinig opbrengen per kilo. Uh, dan heb je het bijvoorbeeld over een euro per kilo. En uh, nou dan kun je je voorstellen als je dan uh, misschien 1 cent of 2 cent meer kunt uh, uh, krijgen voor, voor een kilo vis, als het net even iets beter van kwaliteit is. Uh, als je dan 300.000 kilo uh, vis hebt, dan is er 1 of 2 cent natuurlijk nog een bedrag. Dus daardoor is het voor een visser heel interessant om alleen de beste vis mee te nemen okay. en de slechtste vis overboord te nemen. En de slechtste vis is dan dood? Of wat moet ik die me dat voorstellen? Het, he? ja, ja, die worden aan, aan boord gepompt. Zo dus, zit er in die net ontzettend veel kracht. Die vis wordt allemaal samengedrukt. En bovendien komen ze op zo'n schip in een gekoelde tank. En daar zitten ze dan een paar uur voordat ze overboord gepompt worden. Dus uh, daar is geen enkele vis meer levend van. Hm. En dan gaat het over die grote trollers. Um, maar is dit een incident of, of gebeurt het bij veel vissers? Wij hebben. Al heel veel uh, anonieme telefoontjes gekregen van mensen. Het is een hele gesloten gemeenschap, dus niemand uh, spreekt hierover. Dat dit aan de orde van de dag is. Uh, we hebben dat nu in één uh, boekhouding ook echt aangetoond. Van iemand die wel uh, het lef had om uh, met die boekhouding naar buiten te, te komen. Uh, ja, dat, dat samen met de telefoontjes die we krijgen en de verhalen die wij horen in de sector, uh, ja, daarvan kunnen we uitgaan dat het eigenlijk uh, aan de orde van de dag is bij al dit soort schepen. Nou Pavel Klinkhamers van Greenpeace, hartelijk dank voor de toelichting. We hebben ook contact gezocht met de koepelorganisatie Visnet voor een reactie, maar die was niet bereikbaar. En die uitzending van Zembla kunt u vanavond zien op Nederland 2 om 10 over 9. Ook al gaat het bar en boos in de bouw. Vandaag is er heus reden voor een feestje. Het best gerealiseerde bouwwerk van 2012 wordt gekozen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het LOS Radio 1 Journaal. Gaan we naar Iran, want de hoogste politiecommandant van het land... heeft de president Ahmadinejad bedreigd. Hij waarschuwde dat er bloed zal vloeien... als er niet naar de hoogste geestelijke leiders wordt geluisterd. Thomas Edbrink in Teheran. Thomas, wat is daar aan de hand? Nou, uh, daar wordt voornamelijk ruzie gemaakt hier in Iran. En dat is omdat de verkiezingen eraan komen. Op 14 juni zijn hier verkiezingen. En president Ahmadinejad heeft zijn belangrijkste adviseur naar voren geschoven. En dat is een man waar de geestelijke leiders uh, ja, uh, maar weinig tevreden over zijn. Uh, deze man de heet S. van Diar. Uh, Rahim Mashahi, uh, die bepleit een soort van persoonlijke relatie met God. Een soort van islamitisch Calvinisme, om maar even te zeggen. De geestelijke zijn niet nodig. Daar, daar hint hij op. Nou ja, en dat, dat vinden de, uh, vindt het staatsapparaat, om zo maar te zeggen. De mensen die hier de rechtsprekende macht, de veiligheidstroepen en alle andere zaken controleren. Ja, dat vinden dat helemaal niet leuk. Hmm. Ah, als geestelijk leider zag men en zijn clan niet meer steunen. Hoe zit het dan met het volk? Uh, het, volk, uh, uh, het, het volk is natuurlijk vrij getraumatiseerd door wat hier vier jaar geleden heeft plaatsgevonden. Toen hier mensen uh, na de herverkiezing van president op de straat op gingen. En ook de straat weer werden afgeslagen in 2009. In wat de Groene Beweging is gaan heten destijds. Maar uh, mensen zijn wel geïnteresseerd in wat deze heer Mashahi zegt. Uh, want ja, uh, ze zijn zelf dus ook niet tevreden met de geestelijke. Uh, maar ja. Uh, het is nog maar de vraag of die überhaupt nog meedoen aan de verkiezingen. Want uh, binnenkort moet de raad van de hoeders van de grondwet... dat is een, een raad met uh, uh, zeg maar zes juristen en zes geestelijken... die allemaal zijn gekozen door de office leiden... beslissen welke kandidaten mee mogen doen en welke niet. En ja, een daarvan die niet mee zou mogen doen... zou bijvoorbeeld deze heer Massaï kunnen zijn. Hm. Maar de kandidaat, de kandidaat van het kamp, Ahmadinejad... zou die er wel op komen? De oud-president Rafsanjani bijvoorbeeld? Want ze hebben dus de macht die te weigeren. Ja, nou ja, de oud-president Zani uh, wil ook heel graag meedoen. Uh, is ook iemand die ruzie heeft met, uh, met, de, huidige, met de huidige Iraanse leiders. Uh, en... Uh Probeert nu op dit moment dus ook een verplaatsje te veroveren op de definitieve kand kandidatenlijst. Nou, of dat lukt is, is ook nog maar de vraag. Want het lijkt erop dat degenen die de touwtjes in handen op dit moment hebben in Iran heel weinig trek hebben in een alternatieve mening. Uh, en uh, die heeft uh, president Rafsanjani. Die wil bijvoorbeeld meer vrijheid en meer betere relaties met het buitenland. Nou, dat is iets waar de geestelijke leiders niet zo uh, prioriteit aan te lijken te stellen. Thomas Eerdbrink vanuit Teheran. Hoe is het op de Nederlandse snelwegen? Johnson Hoka? Het valt allemaal mee. 28 kilometer in totaal. Meeste vertraging heeft het verkeer op de A7A8 naar Amsterdam. En verder nog opvallende file door een ongeluk op de A15 richting Europort. Daar staat tussen Kroopend Van Plein en Rotterdam-Charloos 5 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 Jamie Callum met You're Not the Only One van de Radio 1 CD. Momentum. In Amsterdam is geslaagde architectuur te vinden. Mark Robin Visser staat er midden tussen Middentussen, in. Ik ben helemaal omgeven door ja, genomineerde architectuur, mag je wel zeggen. Want vandaag wordt bekend waar wie de BNA-prijs van dit jaar krijgt. En uh, ja, het werk van Bastiaan Jongerius is een van de dertien genomineerden. Wat een eer. Ja, zeker een eer. Altijd leuk als je natuurlijk, uh, uh, laten we zeggen, een blijk van waardering uh, ja. krijgt. Genomineerd is natuurlijk ook al een uh, blijk van waardering. Ja. Uh, we bewonderen samen uw, uh, uw blok. Het is echt een, een blok, mag je zeggen, met een binnenplaats in de Amsterdamse Jordaan. En u vertelde mij net, als je zelf bouwt, dan bepaal je ook echt alles. Als we dan bijvoorbeeld hier naar de balkonpartijen van dik Hardhout kijken. Uh, als dat door een opdrachtgever zou worden gedaan, had het er anders uitgezien? Ja, als je een, een professionele opdrachtgever hebt... die is natuurlijk altijd geneigd om uh, uh, natuurlijk te, te optimaliseren. Dus, uh, laten we zeggen, uh, uh, wat goedkoper te bouwen. Ja. En op het moment dat je zelf opdrachtgever bent... dan heb je dat natuurlijk helemaal in eigen hand... Uiteraard moet je natuurlijk aan budgetverplichtingen uh, ja. voldoen. Maar je kan natuurlijk wel zoeken dat, die, de, de, dat de kozijnen echt een steen terug liggen. Dat je, je pergola inderdaad echt van, uh, van mooi hout zijn. Ja. Dus daar, daar heb je zelf de keuze in. Ja. Ja. Uh, vorig jaar opgeleverd. Dat betekent dat u al lang geleden, lang, dus u misschien het overdreven, begonnen bent. Ik heb ook wat afkortingen inmiddels uh, geleerd. Het VO, wanneer was dat? Voorlopig ontwerp. Ja. <laughs> ja. <laughs> Voorlopig ontwerp, luisteraars. 2005. Onthoud dat? 2005. Ja. En daarna komt het uh, DO, definitief ontwerp, ja. 2009. Aha. En dan gaan we naar het TO. De... TO, technisch ontwerp. Dat komt dan daarna. Ja, dus dan ga je de boel uitwerken, ja. te technisch uitwerken voor de aannemer. Dat was in 2009. Het is een lang project. Ja. Geleund tegen een van die royale luxe houten palen die u hier heeft neergezet, staat Niels Bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is stevig, hè? Dat is heel stevig, ja. Dat is uh, prettig, ja. U woont hier? Ja, ik woon tegenover Bastiaan. Maar jullie hebben het ook met elkaar in overleg allemaal gebouwd. Wat was uw rol? Nou, in eerste instantie, ik ben van oorsprong projectontwikkelaar. Dus ik weet wel een beetje hoe uh, je een huis moet bouwen. Aha, herkent u ook wat uh, hij net zei, van als je als, als projectontwikkelaar... had dit er hier iets anders uitgezien? Absolu ja? Absoluut. Ja? Want ja. had u dan had u gezegd van, kan dit niet weg? Uh, uh, ja. En een ik, rode stift? Uh, ja, dan, dan gaan we behoorlijk strepen <laughs> inderdaad, ja. Nee, dat is, dat is absoluut waar. Dus, uh, ja. dus dat is wel het verschil ja, zeg, ja. Maar tussen uh, een professionele partij... Ja. En, uh, en een groep die het zelf doet. Ja. ja, nou hebben we dus net gehoord dat jullie jaren bezig zijn geweest... Hè? Uh, de tijden horen we hè, overal zijn inmiddels veranderd. Zou het nu anders gegaan zijn als jullie nu waren begonnen met het VO, het voorlopig ons werk? Um, ja, ik denk dat het wel moeilijker is om de partijen... om, om de, de, de gezinnen bij elkaar te vinden uh, in zo'n uh, traject. Want Die is... geïnteresseerd zijn om samen iets te gaan doen. Ja, het is natuurlijk toch ook best moeilijk om te financieren. Een groot risico. Ja. Uh, aan de andere kant, de kosten uh, zijn op dit moment ook wel heel erg aan het dalen. Dus aannemers zijn uh, veel makkelijker te ja. vinden... en zijn bereid om heel erg voor weinig ja. geld dit te bouwen. Dus het, heeft, uh, het gaat twee kanten op. Het gaat twee kanten op, maar dan hoorde ik net u net vertellen meneer Geers, dat u alweer betrokken bent bij een nieuw project. Ja, dus dat... Uh, het ik, kan dus nog wel? Ja, het gebeurt ook nog steeds. Dit is een uh, project in, uh, hier, iets verderop, in een school, voor tien gezinnen. Uh -huh. uh, ik ben nog niet de architect, maar uh, laten we zeggen in de race. Uh, maar er wordt nog steeds uh, CPO uh, gedaan. Ja, CPO is collectief... Uh, Particuliere opdrachtgeverschap. opdrachtgeverschap. Zelfs ja. tegen de crisis in kan dat dus nog. Ja. Alleen kan je je afvragen of het er dan net zo gaat uitzien... als dit is toch vrij luxe vormgegeven gebouw wat u nu heeft neergezet. Nou, ik, kijk, je, je ziet natuurlijk dat uh, projectontwikkelaren moeilijker kunnen bouwen. Uh, bij de particulieren zit nog wel uh, budgetten. Uh, uh, daar zit het probleem natuurlijk van de financiering. Maar als je eenmaal de financiering rond hebt... zoals Niels zegt, kun je natuurlijk wel goedkoper bouwen. Dus je kunt een goede kwaliteit uh, bereiken. Wij praten uh, straks na half acht verder. De groeten uit de Jordaan. Ja, straks. de groeten terug. Vanuit Hilversum. Ja. Uh, Mark Robin heeft het vanochtend over winnaars in de bouw. U hoorde het. En over de problemen. De bouwsector luidt vandaag opnieuw de noodklok in het Radio 1-journaal. Zo dadelijk. Bouw- en woningmarkt moeten echt op gang komen, zeggen zij. Anders is het te laat voor een groot aantal bedrijven. Monteur! Monteur!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 Waar een wil is, is cent. Als u een boek wilt lezen dat uw leven gaat veranderen... lees dan Stoner van John Williams. Een herontdekt meesterwerk. Stoner van John Williams. Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl. De volgende boodschap is voor alle bedrijven... die hun incasso's al hebben aangepast op IBAN. Wat goed!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 meer waarde. Dit is Radio 1. Alle wacht geweest, hier is het NOS Journaal, hier is Dorold Megens. Het hoofd van de Amerikaanse belastingdienst IRS is opgestapt. Zijn positie stond onder druk sinds bekend werd dat medewerkers van de belastingdienst conservatieve politieke groepen zoals de Tea Party extra streng hebben gecontroleerd. President Obama zei dat hij persoonlijk op het ontslag heeft aangedrongen. Obama is door de affaire in het nauw gebracht. Veel Amerikanen denken dat hij of de minister van Financiën. van de controles hebben geweten. of er zelfs opdracht voor hebben gegeven. De oppositie wil spoedoverleg met staatssecretaris Teve... over de situatie van honger- en dorststakers. Aanleiding is het bericht dat Teven een dorststaker uit Cameroen. asiel verleende. Volgens PVV, SP en D66 heeft het er schijn van dat Teven. handelde onder druk van de hongerstaking. de dorststaking. Maar Teven spreekt dat tegen. Maastricht zet extra agenten in tegen drugsdealers op straat. Burgemeester Hoes zegt dat de agressie van drugsrunners op een ontoelaatbaar niveau is gekomen. De straatverkoop in Maastricht nam toe na de invoering van de wietpas vorig jaar november. Na 5 mei nam de overlast volgens Hoes verder toe toen koffieshops besloten toch wiet te gaan verkopen aan buitenlanders. De acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is de afgelopen jaren verder toegenomen. In 2006 wees nog 15 procent van de Nederlanders homo's af. Vorig jaar was dat nog maar 4 procent, zegt het SCP. Toch maakt de homobelangenorganisatie COC zich zorgen. Onder meer omdat blijkt dat maar 5 procent van de scholieren vindt dat jongeren op de middelbare school openlijk homo kunnen zijn. En de politie heeft een man uit Enschede en twee mannen uit het Overijsselse Rossum aangehouden voor het bezit van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Die munitie vond de politie gisteren bij huiszoekingen in Enschede en het nabijgelegen Rossum. In Enschede werden 16 huizen ontruimd. Bewoners mochten vannacht thuis slapen, maar ze moeten straks weer weg, omdat het onderzoek nog altijd niet is afgerond. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. In een groot deel van het land is het bewolkt, maar in het noorden, daar schijnt nog af en toe de zon.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 Hoe is het op de weg, John Sehoka? De globale spits, 54 kilometer. Alleen aan de noordkant van Amsterdam. Is het wel vrij druk op de A7. Richting Amsterdam staat voor knopend 10 kilometer. En op de A8, 8 kilometer voor Knoop het koenplein En op de A16 richting Rotterdam. Daar is de drechtunnel afgesloten. Er staat een te hoge vorm, een vrachtwagen voor de tunnel. En het levert de file op van 4 kilometer. Dankjewel, John. Amsterdam kan opgelucht ademhalen. De laatste klus is achter de rug. Chelsea Benfica. Wordt er zo meer over. En de bouw, daar moet nu.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 In VPRO Import. The law in these parts. Vanavond om half twaalf op Nederland 2. Samen kom je tot een beter advies.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons ook volgen op de website nos.nl. Eerst de opening van het Rijksmuseum, toen nog natuurlijk de troonwisseling. Amsterdam mag niet klagen over gebrek aan belangstelling van buitenlandse media. En daar kwam gisteravond natuurlijk nog een groot sportevenement bij. De finale van de Europa League in Amsterdam Arena won Chelsea met 2-1 van Benfica. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij het stadion. Superfuck! Superfuck! That's oh, right, yes. Yeah. En Matthijs, Matthijs, en... We praten over voetbal. De verbroedering vooraf. Er zijn twee verschillende fanzones ingericht rondom de arena. Maar de Britten en de Portugezen lopen door elkaar heen. Je maakt Portugese vrienden zelfs. Yes, so definitely. It's great. It's wonderful atmosphere. This is what football is all about. No fights. No no, No, no, no. De voetbal is passion. No violence. Meer dan 20.000 buitenlandse supporters zijn, de meeste voor maar een paar uur in Amsterdam. Veel Nederlanders zal deze wedstrijd weinig interesseren en toch promoten stad dit al wekenlang als een belangrijk evenement, want de beelden gaan de wereld rond. Het is stadsmarketing, zegt wethouder Erik van den Burg. Wat voor ons belangrijk is is ten eerste die 170 miljoen mensen die weer hier naar kijken, denken ook weer even van Amsterdam. Zo, nou, die zien toch een grasmat. Ja, die zien een grasmat, maar wat je ziet is dat het toch ook bijdraagt aan de promotie van de, de stad. Journalisten die hier zijn, die erover schrijven, het zijn toch 50.000 mensen in de stad die hier voor een deel van de nacht blijven slapen, die hier vandaag uitgaven doen. Dus in die zijn ook goed voor je economie. Maar is dit dan wel het publiek waar je het van moet hebben? Want het zijn mensen die komen hier naartoe, drinken heel veel bier, gaan koffieshops in. Naar de Wallen en ga vanavond weer naar huis. Nou, ik zie heel veel heel gezellige Portugezen en. Uh, heel veel dronken Britten. Mensen die in de horeca geld uitgeven aan bier zijn wel goed voor de stad. Want vraag je ze wat ze gedaan en gezien hebben van de stad. Ja, yeah, yeah, we see the bars, uh, lovely beer. Is this recording? Wordt dit yeah. in Engeland uitgezonden? In ja. Oh We well, We're in a red light district and all that a fantastic time. Coffee shops. Just some Alcohol. and... Dat is het. Ik ben in Amsterdam. daar word je gek van. Dat is waar je zo in crazy man. Ik doen. Ik ben in Amsterdam. Ik ben in Amsterdam. Wat doe je? Want ja, wat doe je als je in Amsterdam bent? Ik ben in Amsterdam. Ik ben in Amsterdam. Wat kost het eigenlijk de gemeente om, om dit te organiseren? Wij hebben hier als stad Amsterdam 500.000 euro voor uitgetrokken. En wat leveren ze het op? Heeft u er enig idee van? Nou, dat gaan we altijd na afloop van een evenement bekijken. We hebben wel van tevoren gekeken naar vergelijkbare evenementen. Anders dan zie je het in Hamburg. Een finale als deze, 16 miljoen aan omzet voor de stad heeft opgeleverd. En dit zijn de Chelsea-supporters op het moment dat in de extra tijd het beslissende doelpunt wordt gemaakt. Ze hadden geen kaartjes, staan te kijken in het café naast de arena. En zo eindigt hier bij de arena de avond even broederlijk als hij begon. Geen incidenten hier. Broederlijk, dat wel. Maar wat kijken die Portugezen somber. Wat een verdriet op de gezichten. Terwijl de Britten... Tja, de Britten... <laughs> Al zijn er rond de finale zo'n 60 mensen opgepakt die illegale kaartjes verkochten of dronken waren en vernielingen aanrechten. Een gevecht tussen Ajax en Anderlecht supporters aan de ene kant en Engelse fans aan de andere kant heeft de politie nog kunnen tegenhouden. Tom van Dijk, Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dus hij was in het stadion. Ja, ja, ik had iets minder op, hoorde ik. Ja, eh, dat, is dat, is van van maar dat is nu ook te horen. <laughs> Met een rood shirtje aan en nog net niet nou, naast de CBO. Nee, ik, geen maar, rood shirtje oh, zover. Was maar, het, maar je maar, was wel, wel een beetje voor Fica de supporters. Ja. En ik werd in het spel niet teleurgesteld, maar in de uitslag wel natuurlijk. En ja, het was wel een beetje droevig hoor. Bij FICA was het met name de eerste helft zo goed technisch, zo goed heerlijk om naar te kijken. Maar ja, het spel is ook wel bedoeld om hem uiteindelijk gewoon echt in het doel Ik te schieten. Zeggen, daar en miste en iets, he, ja, daar miste iets. Ja, daar miste ze ja. ook echt een beetje kwaliteit. En uh, het dak was open, maar het leek zaalvoetbal. Ze wilden hem er helemaal inlopen elke keer. Je werd er gek van. En ja, die Engelsen uh, herstelden zich wel wat na de rust, maakten twee prachtige doelpunten. Schoten overigens ook nog op de lat vlak voor tijd via Lampard. Dus ja, als je het in doelkansen bekijkt en effectiviteit, dan won Chelsea. Maar Chelsea imponeerde niet met al die sterren, met al die mensen. Maakte nogmaals wel twee hele mooie goals. En uh, ja, het was wel een echte finale. En Benfica afgelopen zondag in de 91ste minuut de titel verspeeld in Porto. En nu in de 91ste minuut uh, weer een Europa Cup finale verloren. Dus ik zag oprechte mensen in mijn buurt huilen. Allemaal volwassen mensen die heel hard zaten te huilen. En uh, nou, niet dat dat leuk was. Maar het was wel een bijzonder beeld. En ook die spelers die er helemaal doorheen zaten. Maar ja, nogmaals, het gaat er ook om om gewoon in doel te schieten. Dus ze hebben zich vooral zichzelf wat te, wat te verwijten in dat opzicht. Nou, huilen en lachen kan ook uh, Komend weekend. Het laatste kracht in spanning. Voor maar liefst twaalf clubs hè, die Europa ja. in willen of de Eredivisie in proberen te komen. Wil je ons even rondleiden? Ja, het is een enorme weerwaar. Maar we gaan toch proberen, uh, wie willen er naar, naar die Europa League? Uh, Groningen en Twente die tegen elkaar gaan spelen. En Utrecht en de Heerenveen we overal maar meteen een favorietje benoemen natuurlijk. Zo'n toto-formulier, dan mag je er ook een paar fouten hebben. Twente uh, gaat wel winnen van Groningen wat mij betreft in deze ronde. En Heerenveen is redelijk uit vorm. Je weet het niet, zeggen alle mensen, maar Utrecht is wat mij betreft de favoriet. Dat het uiteindelijk tussen Twente en Utrecht gaat. Ja, en dan zijn er nog acht clubs die dromen van of naar die eredivisie gaan. Dat zijn er zes en twee willen er graag in blijven. Go Ahead VVV, daar gaat VVV het niet makkelijk krijgen tegen Go Ahead. MVV Volendam, uh, gokken wij toch uh, gewoon op Volendam... Uh -huh. Helmond, Sport, Sparta. Ja, schrijf mee hoor. Dat ja, is, ja ik uh, Pas heb het na het weekend is bekend, hè? <laughs> he? <Jammer>. Ja, jammer. Er <laughs> komt geen controle meer op. Helmond, Sport, Sparta. Daar doe ik maar even een drietje. Daar heb ik echt geen idee van. En Roda, de Graafschap, uh, Dat moet Roda wat mij betreft in deze ronde wel kunnen winnen. Opvallend is wel Roda, MVV en VVV. Drie uh, Limburgse clubs die allemaal strijden uh, om in die eredivisie te komen of te blijven. Het gaat moeizaam, maar FC Limburg, dat dook weer eens op. Zo hier en daar de afgelopen. Gelopen dagen, dat is toch echt onbespreekbaar. Daar lopen de emoties te hoog voor op. Maar uh, ze moeten daar toch maar eens over nadenken. Of er niet één hele grote mooie Limburgse Eredivisieclub moet komen. Tom, ik zie jou morgen niet. Dus ik wil jou nu alvast heel veel succes wensen bij uh, BNR. Nou, ik uh, ga jou danken en danken voor alle plezierige samenwerking. En uh, wij treffen elkaar ongetwijfeld weder. Zo is dat. Tom van het Hek, dank je wel. Dank je wel. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. De sombere berichten van gisterochtend over de economie... komt de bouwsector nu met een oproep. Om uit het dal te komen, moeten we beginnen met de bouw overeind te helpen. Tijd voor een groeiagenda, zeggen vier grote brancheclubs... waaronder de werkgeversorganisatie FME en ook MKB Nederland. En de voorzitter daarvan, Hans Biesheuvel, is de gast. Meneer Biesheuvel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een groeiagenda. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat houdt dat in? Nou ja, een groeiagenda, dat is uh, toch een langetermijnvisie die gaat niet alleen over de bouw, maar over de hele Nederlandse economie. En wat we echt nodig hebben, is een groeikompas. Maar dat groeikompas, dat begint toch, toch bij die bouw. Kijk, de bouw is een van de belangrijkste werkgevers in Nederland. Uh, niet alleen in de bouw zelf, maar ook in heel veel aanpalende sectoren. Ik kijk naar de transport en logistiek. Uh, kijk naar de schilders, de loodgieters, uh, de architecten. Nou ja, er kan een hele tijd doorgaan. Dus het is een hele belangrijke start voor dat groeiplan. En uh, ja, daar moeten we echt mee beginnen. Ja, de transportsector laat het ook weten. Het aantal faillissementen is met 30% gestegen. Belangrijk deel daarvan is bouw gerelateerd. Ja. Um, maar ja, we zijn al heel lang gepraat over problemen in de bouw. Belasting op verbouwingen is verlaagd. Het uh, helpt allemaal niets. Mensen verbouwen niet. Er gebeurt weinig. Waarom zou dit plan wel helpen? Wat is de kern daarvan? Nou ja, de kern is dat we terug moeten naar vertrouwen. Kijk, is hele maar hoe gaat u dat doen? Met dit plan? Nou ja, dat, dat, nou ja dat, dat is een hele goede vraag. Kijk, dat kan alleen door de handen neer te slaan uh, tussen zeg maar, het bedrijfsleven, de overheid, de banken, uh, de verzekeraars en alle partijen die erbij betrokken zijn, hebben allemaal heel veel belang bij. Want de banken verstrekken nou, bijvoorbeeld te weinig hypotheken, dus die moeten ook aan de slag? Ja, nee, we moeten, het, kijk, we moeten niet naar elkaar wijzen. Hè? Want het idee is, we gaan nu schouder aan schouder de problemen oplossen. En er zijn heel veel problemen, die zijn allemaal niet op korte termijn oplosbaar. Maar die moeten we wel stuk voor stuk uh, met elkaar gaan oplossen. En de een zal bij de ene dossier wat meer water in de lijn doen met, dan, uh, dan bij het andere dossier. Maar als we niet gezamenlijk uh, aan dat touw gaan trekken, komt het gewoon niet goed. Hm. Zo simpel ligt het. Maar het is me nog niet helemaal duidelijk, meneer Bieshoefel. Wat wilt u nou met die goede agenda? Wilt u geld? Wilt u aandacht? Nou, wat wilt u? alles. Kijk, wat is ja. er nodig? <laughs> alles, maar ze hebben niks. Nee. Want er, is, er zijn meer sectoren in de problemen en het geld is op. Nee, maar ik begrijp, ik begrijp heel goed uw onrust daarover. Maar kijk... Het zijn ontzettend veel elementen die een rol spelen. En het begint toch echt bij het herstel van vertrouwen bij burgers en consumenten. Om weer bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen en een hypotheek te kunnen krijgen. Daar, daar begint het toch. Kijk, als je niet vertrouwen hebt dat het dit met de prijzen al de bodem hebben bereikt. Ja, dan zeg je, ik wacht nog maar, maar eens eventjes. En zo is het een enorme tombola van gebrek aan vertrouwen. En dat, dat vertrouwen moeten we herstellen door het groeikompas met elkaar te maken. En te zeggen, dan gaan we step by step gaan we dat uitrollen. En dat gaat heel veel jaren overheen. Daar is heel veel pijn voor nodig die we met z'n allen zullen moeten nemen. Maar we moeten die pijn wel nemen om die groeiveel op gang te krijgen. Ja. Dat simpel ligt het. Meneer Bierceivel, blijft u nog heel eventjes. Mark-Robin Visser, um, kunnen de architecten ja. en de bewoners daar iets mee? Met een goed kompas? Nou, we hebben meegeluisterd uh, architect Bastiaan Jongerius genomineerd voor de bna prijs uh, 2013. Uh, ja, spreekt u het aan wat u hoorde? Ehm um, nou, je, je hoort natuurlijk heel veel plannen. Uh, maar ik heb het idee dat uh, de handen echt uit de mouwen steken... toch, uh, laten we zeggen, passend zou zijn voor de crisis. En uh, pl plannen die kunnen we altijd natuurlijk maken. Maar het blijft natuurlijk vaak uh, een beetje uh, bij praten. Ja, omzet bij architectenbureaus is in vergelijking met het jaar ervoor... met 22 procent gedaald. Hoe gaat het met uw bedrijf eigenlijk? Ja, met mijn bedrijf gaat het gelukkig goed. Uh, uh. Wij, zitten, wij hebben een gespreide portefeuille... Dus dus minder risicovol. Dus we zitten niet alleen aan de kant van de grootschalige woningbouw... maar we hebben ook, laten we zeggen, andere markten. Dus maar u ziet het om u heen gebeuren? Ja, zeker. De, ja. De, bij collega-architecten zien de ongelofelijke, uh, we ongelooflijke druk op de, op de prijzen met name. Maar u zegt de handen uit de mouwen, dan moet je wel iets te doen hebben, hè? Uh, ja, kijk, het, het, het kan natuurlijk niet van onze kant komen. Behoudens dat je natuurlijk ook heel veel ziet... dat architecten zelf natuurlijk ook veel initiatieven gaan nemen. En dat is natuurlijk wel een... Uh, hoe, hoe zou dat kunnen? Nou, een goed voorbeeld is waar we nu zelf staan. Ja. Als architect hebben we natuurlijk ook uh, gedacht... hoe kunnen we het werk zelf aanboren. Dat u is... heeft uw eigen huis gebouwd, samen met een aantal gezinnen... een hele hof in de Jordaan gebouwd. Ja. Dat is waar u nu voor genomineerd ja. bent. Ja, dat dus... heeft u zelf bedacht en bent u zelf gaan doen. Ja. Dus... Maar u moet wel geld hebben om dat te doen. Dat klopt, dat is natuurlijk de andere kant van de crisis... Uh, je ziet Luisteraars, de... ik spreek met een zeer vermogend man. <laughs> <laughs> of niet? Of, uh, u moet ook bank, een bank hebben die... Ja, we hebben ook gewoon een uh, ja. hypotheek... Ja. Uh, maar afgesloten. dat hoor je vaker, dat dat tegenwoordig dus ook bijna niet meer kan. Nee, dus dat is het is begin van de keten. Uh, op het moment dat er geen financiering door particulieren ja. uh, uh, gekregen kan worden... ja, dat, ja. dat, dat dan stopt houdt, het, het, op. houdt ja. het op. En je ziet met name natuurlijk met mensen die geen vaste baan hebben... maar ondernemers zijn, dat dat heel lastig ja. is. Ja. Nou, Marcel en Lara, we zijn er hier nog niet helemaal uit, dat hoor je wel. Hè? Nee, dat horen ja, we, dat we inderdaad. Goed. Nou, meneer Biesheuvel, ja, deze architect ook, het zegt, zegt het ook. Het blijft een beetje bij praten. Wat, wat gaat u nog meer nou, doen? Er wordt, er wordt heel veel gedaan, hoor. Kijk, we hebben bijvoorbeeld opgeroepen om, de, om die fundingproblematiek van de banken op te lossen. Hè? Want die banken die hebben dus, uh, het lastig met hun balans. Maar en wat en zijn de voorwaarden dus... daarvoor? Want die banken zitten met hun eigen vermogens. We proberen ook het hoofd boven water te houden en, en zekerder te worden. Nou ja, we hebben net een, een fantastisch rapport gekregen, waarin staat dat dus uh, die fundingproblematiek van de bank opgelost te is. Uh, en uh, nou, dat is door het kabinet, door de politiek breed overgenomen. En Op dit moment wordt er met de banken gepraat, hoe kunnen we dat plan, dat is van meneer Van Dijkhuizen, hoe kunnen we dat nou in de praktijk zo snel mogelijk laten gaan, gaan draaien? Nou, dat is het begin van het herstel van vertrouwen, want als de banken, Ruimte hebben om die hypotheek te verstrekken, nou ja, dan komt er wat op gang. Ja. Maar het betekent ook dat we bijvoorbeeld met ge dat gemeentes hè, aan de slag moeten. Want er zijn, op dit moment liggen heel veel plannen stil. Dat men onzeker is over eh, het consumentenvertrouwen. Als ze hun huizen gaan bouwen of gaan renoveren, ze wel kwijt. Uh, en er zit nog heel veel pijn uh, die de gemeentes moeten nemen. En zo zijn er op heel veel vlakken dingen, maar er wordt wel heel veel gedaan. Er wordt niet alleen maar gepraat, want we hebben volgens MKB Nederland samen met Bouwen Nederland. gaan we als een soort actieteam door heel Nederland heen. En daar waar bouwprojecten stil liggen, omdat er iets uh, oh ja. in de weg zit, regelgeving of, ja. hè, of vergunning, moeten moet we op alle fronten vlot getrokken ja, worden. Zo is dat. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Hartelijk dank voor uw verhaal. Goedemorgen. Ja, op gang komen. Dat zouden ze op de A16 ook wel willen, volgens mij, Johnse Hogan. Ja, maar dat is nog steeds niet zo. Richting Rotterdam staat nog 6 kilometer voor de Drecht-tunnel. Er stond een uh, te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Maar inmiddels is wel de tunnel weer vrijgegeven. Dus als het goed is, moeten we de, de file snel oplossen. En verder aan de noordkant van de Amsterdam is het wat drukker dan normaal. Dat geldt vooral voor de A8. Daar staat tussen west en kloop het Koenplein 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. I don't Als Barkley was dat. Crazy. Het NOS Radio in Journal Media Overzicht. Nederlandse wietkwekers zetten op steeds grotere schaal hennepplantages op... in het buitenland, omdat de pakkans daar kleiner is. Staat in het Algemeen Dagblad. Vaak bezetten Nederlanders leidinggevende posities... in landen als uh, Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië. Dat komt door hun hoog niveau van expertise, stelt Europol in de krant. De Spaanse regering spreekt van een groeiend probleem. Want In uh, Belgisch Limburg weet de federale politie dat de Nederlanders nu uitbreiden... ook naar Wallonië. Het is een olievlek. In het Nederlands Dagblad onder meer aandacht... voor de hongerstakende asielzoekers in het detentiecentrum Rotterdam. Want de situatie daar wordt nijpend. Gisteren trof de Raad van Kerken de vluchtelingen... in ontreddering aan in de gevangenis. De Raad van Kerken stelde gisteren na het bezoek... dat het Nederlands asielbeleid mensonwaardig is... op veel fronten vastgelopen en ontspoort in de uitvoering. De kerken dringen aan op een grondige herziening van het beleid. Nu Nederland een nieuwe koning heeft... vraagt België zich af wanneer koning Albert de macht gaat overdragen. De vorst, die over een paar weken 79... Wordt, zou niet alleen zijn intimi, maar ook premier Elio Di Rupo op hoogte hebben gebracht van zijn wens om de troon over te dragen op zijn oudste zoon, kroonprins Philippe, dat schrijft Le Soir. En vertel eens, wie ben jij? Dat is de kop op de voorpagina van NRC Next. Met daarbij een foto van een vrouw in die kaap op de fiets met haar twee dochters. Er wordt vooral over hen gepraat en zelden met hen. Na een half jaar zoeken vond de krant Vijf Vrouwen bereid tot een gesprek. Zo is de keuze om een niekaap te dragen voor Sarah helemaal haar eigen idee. Ik geloof in het principe van een schooluniform, zegt ze in de krant. Frustrerend alleen is dat de mensen vaak zeggen, kijk daar loopt een boerka. En niet, daar gaat de buurvrouw met haar hbo-diploma. Wetenschappers in de Amerikaanse staat Oregon zijn erin geslaagd... gekloonde menselijke embryo's te gebruiken als bron voor stamcellen... die materiaal in het lichaam kunnen vervangen. Dat meldt de BBC. Deze omstreden vorm van klonen kan een mijlpaal betekenen... voor de medische wetenschap en de manier waarop bepaalde aandoeningen behandeld worden. De onderzoekers gebruikten methodes zoals die 17 jaar geleden in Schotland... tot het gekloonde schaap Dolly leiden. Nou Nog even naar Groot-Brittannië, uh, want Britse mannen verkeren massaal in een identiteitscrisis. Ze voelen zich mislukt, zijn verslaafd aan porno, aan alcohol... andere verdovende middelen. En de liefde kan alleen nog worden bedreven als ze Viagra slikken. Ja, Britse schaduwminister Diane Abbott luidt de noodklok... en dat doet ze in The Guardian. Ik zag er gisteren een heleboel, die hadden nergens last van in Amsterdam. Kan van alles omhoog. <lacht> Inclusief <tosses> gevoelens van... Grote vreugde toen Chelsea in de blessuretijd won. Straks <laughs> hebben we het over verdovende middelen in Maastricht. Eh, namelijk, die worden ook weer op straten aangeboden... en dat vindt de burgemeester helemaal niet goed. En hij eh, heeft ook iets tegen de agressie terecht die daarbij eh, komt. Hij zet meer politie daarop in. Onderhoes spreken we na acht uur over het drugsbeleid van Maastricht.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 Iedere maandag, kwart over één. in lunch, de werkplaats. Niet bij de pakken neerzitten. Radio 1. Ook al blijft dit een hele lastige periode. Het nieuws van alle kanten. Cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5 Molde met vele bekroonde films. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Père de Messenfant, winnaar van de juryprijs in 2009.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 Mijn naam is René Dupré, Global Trend Business Watcher. De cloud maakt alles anders. Alles gaat zo, sky high die wolken in. Cloud is koning, zonder cloud ben je out. Anders denk anders werken, alles wordt anders. Ja hoor, alles wordt anders. Verder nog iets? Met Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor morgen. Unit 4, software vooruitgedacht.